Maar niks Appers met het NOS Journaal. Het begin van de derde dag van de Eurotop in Brussel is uitgesteld. De 27 lidstaten zouden om 12 uur weer bijeenkomen om te praten over voorstellen van voorzitter Michel. Maar er is meer tijd nodig voor de voorbereidende gesprekken, zeggen diplomaten. Volgens de Duitse bondskanselier Merkel wordt het een beslissende dag. Nederland wil strenge voorwaarden verbinden aan het gebruik van geld uit het herstelfonds. In Hees in Brabant is een blok van zeven huizen ontruimd vanwege instortingsgevaar. De bewoners moesten gisteravond een huis uit. Een bewoner had de verzekeraar gebeld na een krakend geluid in het dak. Een monteur constateerde daarna dat het niet veilig was. Bij vier huizen is te zien dat de daken verzakt zijn. Het gaat om zogeheten scharnierdaken. Volgens Omroep Brabant zijn de huizen in 2005 gebouwd. En hebben de bewoners onderdak gekregen bij familie of vrienden.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 De Amerikaanse rapper Kanye West houdt vanmiddag een eerste campagnebijeenkomst. Hij lijkt toch een gooi te willen doen naar het presidentschap. Twee weken terug zei West dat hij president wil worden, maar daar leek hij later van terug te komen. Nu is er dus toch een bijeenkomst in South Carolina. Bezoekers moeten zich vooraf aanmelden en een mondkapje dragen. Het weer. Een mix van wolken en zon. Tot de avond blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden in het noordwesten en 26 graden in het zuidoosten. Vanavond en vannacht op een aantal plaatsen regen. Morgen zon en stapelwolken. Het blijft droog bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.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 In het centrum van Zandvoort, Rosarito Beach and Horse. Een unieke combinatie onder één dak. De winkel van strand- en paardenliefhebbers aan de Haltestraat nummer 17. Hier vindt u bad en strandkleding met bijbehorende accessoires. En ook een uitgebreide collectie voor ruiten en paard. Beach and Horse voor het beste paard in stal. We zijn iedere dag geopend. This programma is climate neutral. Dit programma is klimaatneutraal. All music will be recycled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 Look at you, and wham, I'm head over heels, I guess that love is a banana peel, I feel so bad, and yet I'm feeling so well, I slipped, I stumbled, I fell, one crazy kiss, and bam, I head for the skies, I guess that love is like a cake of ice, you skate along, but then you never can tell. I stumbled, I fell, I never thought I'd get kicked. up by your sweet talking lies. You got a bag of tricks. And when you got busy, I got dazzled and dizzy. I feel like a ton of bricks. My knees are weak, my head is spinning around. I guess that love has turned me upside down. Thought I'd get hurt. But gee, it's turning out swell I slipped. I stumbled, I fell, I never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 is de week waarin in 1964 de Beatles ons land bezoeken. Na de legendarische booktocht door de grachten van Amsterdam geven ze een concert in de Veilinghal in Blokker. En uit week 23 hebben wij een oude top 40. Uit het jaar... Uh, dat ga ik nog niet vertellen. Het is het geboortejaar van Anouk Thewe. Anouk, kennen we haar natuurlijk zo. Ja. 2013 deed ze mee uh, met het Eurovisie Songfestival. Ze vertegenwoordigde ons land. Ze werd negende. Het is ook het geboortejaar van Ruben Nicolai, tv-presentator... In die oude Top 40 Week 2319 Nog Wat staat op nummer 1 een lied van een Amerikaanse zanger uit Texas... die als achtergrondzanger optrad voor onder andere Stevie Wonder, Joe Cocker, Keith Moon en Jefferson Airplay. Ook zong hij in de film Grease. En de muziek waar we mee begonnen, van Elvis Presley, hij neemt Wild in the Country op. Het is voor zijn zevende bioscoopfilm die in juni 1961 in première gaat. Naast de titelsong zingt hij slechts één nieuw liedje. Het nummer wat we net hoorden, I slipped, I stumbled, I fell. Duurde maar anderhalf minuut trouwens. Wild in the Country is geregisseerd door Philip Dunn. Tegenspelers van Elvis in de film zijn Tuesday Wild, Hope Lang en Millie Perkins. Straks tijdens deze rondleiding een eerste zanger die in 1985 een rechtszaak won... die al zes jaar duurde met als inzet de rechten voor zijn eigen nummers... In de jaren 70 was hij razend populair in Nederland. Hij woonde toen zelfs een tijdje in Blaricum. We hebben de langspeelplaat van de week. Het is deze week een album uit 1969. En het is de debuutplaat van een Amerikaanse West Coast band... met David Gates, James Griffin en Rob Royer. En dadelijk ook nog een componist van een aantal klassiekers. Zoals I Want To Be Loved By You, Hoochie Coochie Man, Spoonful, Backdoor Man, You Shook Me, Wang Dang Doodle en I Just Want To Make Love To You. Ongelooflijk toch? Dat je dat kan componeren. We gaan even de liedjes draaien. Want hij speelde vaak de muziek niet zelf, maar componeerde. Dadelijk ook nog een populaire Britse band die in 1972 de soundtrack voor de Franse film La Vallée maakte. Hoe heet dit album met deze veel muziek? Een jaar later maakte de band een album wat een van de best verkopende albums aller tijden wordt. Het tweede gedeelte doe ik wel even een tipje van de sluier, want het blijft nog een beetje vaag vraag natuurlijk. Hè. Oudste nummer deze week is uit 1942. We gaan het zo horen, maar we gaan nu eerst naar dinsdag 4 juni 1963. Ladies and gentlemen: The Beatles. The Beatles. The Beatles. De Johnny Mercer, filmregisseur Buddy De Silva en zakenman Glenn Wallich richtten op 4 juni 1942 Capitol Records op. Een van de eerste releases van deze platenmaatschappij is Cow Cow Boogie van Ella May Morse en die hoorden we net. Zes jaar later is Capitol Records de eerste platenmaatschappij die 33 en 45 toerenplaten op de markt brengt. In de jaren 50 worden platen van onder andere Frank Sinatra, Louis Prima, Les Paul en Mary Ford en het Kingston Trio uitgebracht. In de jaren 60 worden goede zaken gedaan met uh, onder andere de Beach Boys en de Beatles. Ella Mae Moores was 18 jaar toen ze Kau, Kau Boogie zong. Het is overigens de eerste gouden plaat voor haar en voor Capitol Records. Opvallend was dat Capitol oorspronkelijk mono-nummers van de Beatles nep-stereo maakte. Ze noemden dat duophonic. Door filtering en een kleine vertraging tussen het linker- en het rechterkanaal werd dit gecreëerd. Bijzonder is dus dat ze in Amerika de muziek van de Beatles anders beluisterden dan in de rest van de wereld. Ja, Kaukau Kau Boogie, een bijzonder nummer, gaat over een, een cowboy die op een speciale manier zingt. Goed, muziekvrienden, daarvoor. De muziek van de Beatles zelf. Want de BBC begint op 4 juni 1963 met Pop Go The Beatles. Vijftien weken lang, met een korte zomerstop... wordt dit programma uitgezonden op de radio. In iedere aflevering zingen de Beatles acht à negen liedjes. Bovendien ontvangen zij gast. In de eerste aflevering zingen zij... Uh, Everybody's Trying To Be My Baby, Do You Wanna Know A Secret... Misery, Hippie Hippie Shake... en het nummer wat we hoorden... You Really Got A Hold On Me. En dat was dus de originele opname uit die BBC-sessies. Muziekvrienden, straks de langspeelplaat van de week: debuutalbum van uh, een band met onder andere David Gates, James Griffin en Rob Royer. Maar voordat we daar aan toe zijn, gaan we eerst naar een liedje uit de Tipparade. die uh, gekoppeld is aan die oude Top 40 Week 23. En we gaan naar nummer 11: de band van Ton Scherpenzeel, Pim Koopman en Max Werner. Het is hun vijfde single. Dit is de Tipparade. We have grown tired to be tyrannous, we're all fed up. Het bent dus van uh, Ton Scherpenzeel, Pim Koopman en Max Werner. Dat was een uh, vijfde single. Nummer 11, de tipperade We Are Not Amused, heet het liedje. Het verscheen op uh, geen enkel album, dus het staat alleen maar op single. Maar ja, het komt niet verder dan de tipperade, het komt niet in de top 40. Dus als je het singeltje hebt, is het uh, zeker een collectors item. De band Kajak dus. Goed, muziekvrienden, je hoort het aan de muziek. We zijn toen aan de langspeelplaat van de week, vertelde het net al. Het is een album van... Ja, drie bekende componisten, muzikanten, zangers... David Gates, James Griffin en Rob Royer. Het gaat om de band Brad en hun debuutalbum uit 1969 die gewoon Brad heet. De band komt uit Los Angeles en wordt in Californië in de jaren 60 opgericht. Ze zijn eigenlijk de grondleggers van een destijds nieuw genre binnen de popmuziek. Soft rock. En in de vier jaar heeft de groep uh, vijf gouden albums bij elkaar gespeeld in de Verenigde Staten. Van 1969 tot uh, 1973, euh, 73, ja. Hun debuutalbum dus is deze week de langspeelplaat van de week. En wordt uh, eind 1968 opgenomen en in 1969 uitgebracht. De band wordt dus geformeerd door David Gates, James Griffin en Rob Royer. Op deze eerste plaat speelt overigens Jim Gordon mee op drums. Op deze debuut LP van de band staat typisch West Coast soft pop. Bijzonder aan deze plaat is dat we voor het eerst de compositiekwaliteiten horen van Gates en Griffin. Op de hoes zien we drie afbeeldingen van een fictief geldbiljet... met erop de foto's van Gates, Royer en Griffin. In Amerika is het slangwoord voor geld namelijk bread... De eerste single van het album, Dismal Day... haalt de hitparade niet in de Verenigde Staten. De LP komt niet verder dan 123 in de Billboard Album Top 200. De tweede single wordt wel een hit. Het nummer heet It Don't Matter To Me... en komt zowel in de Verenigde Staten als in Canada in de top 10 terecht... Ook in Australië en nieuw Zeeland komt het in de hitparade. Het debuutalbum van Brad klinkt na al die jaren nog steeds fris en eigentijds. Daarom de Langspeelplaat van de Week deze week in het Muziekmuseum. Het album Brad van Brad uit 1969. De langspeelplaat van de Week. Langspeelplaat van de week deze week. Album van Brad. Het album heet gewoon Brad. Is een debuutalbum uit 1969. En dan gaan er uiteraard nog meer muziek. van draaien nog drie tracks dadelijk aan het eind van dit deel. En in het volgende deel nog weer twee nummers. Dat zijn korte liedjes overigens. Rond de drie à vier minuten. Goed, muziekvrienden... We hebben weer een oude top 40 opgezocht. Eentje uit week 23. Het jaar ga ik nog niet vertellen. We hebben wel even moeite moeten doen om alle liedjes te vinden. Dus het is toch wel weer een lijst van lang geleden. Sommige liedjes hebben we van het oorspronkelijke vinyl moeten halen. Dus dat kraakt en spettert een beetje. Er staan in deze lijst 16 Nederlandse producties. Dat is best wel veel. We hebben muziek uit Duitsland, Spanje, Italië en zelfs Turkije. We beginnen bij... nummer 40. stem, Kiki D. Ooh, ooh, ooh. Ze werd misschien wel het meest bekend met de duet... samen met Elton John. Don't go breaking my heart. Know, you know, you you en uh, I've got your music in me was ook een grote hit voor de... En zo heet dit liedje, nummer 40 in de, deze top 40. Week 23, welk jaar... Eens even kijken, het is het jaar waarin de jeugdbladen Sjors en Pep samengaan onder de naam Apple. Misschien kan je dat nog wel herinneren. Nummer 39. Muziek uit Nederland. Van de band Mad Duck. When the only morning light was near. And the clock's about to ring There's a magic music I can hear That you gently hum and sing Muziek uit Volendam. Het to me. bandleden Ton Koning, Jan Buis, Kees Kroon, Kees Tuip en Jan Smit. Maar zo heette er veel daar. In Volendam kan ik je zeggen, zeker. 39 dus in deze Top 40. stond maar vier weken in de oude lijst. Week 23. Het Brits bandje Het begon eerst onder de productionele leiding van Nicky Chin en Mike Chapman. Toen maakten ze een beetje. ook een soort soft pop eigenlijk, hè? Glitter rock werd dat ook wel genoemd. Commerciële bubblegum muziek, maar later gingen ze dit soort uh, hardere muziek maken. En zo heet het ook. 38. En op 37... Nieuw. Nieuw. oudste liedje wat we deze week draaien... dat wordt gecomponeerd... begin van de eeuw, zo rond 1908. Swing Low, Sweet Chariot heet het. Het werd voor het eerst opgenomen in 1909... door de Fisk Jubilee Singers. En in dit jaar... Is het opgenomen door Eric Clapton? Swinglow, sweet cherry. Swing sweet cherry. Het is Ben zelf. met een liedje over een vrouw. Marina Klazina, nee Barbara. Denk aan de toekomst, dat zegt bijna iedereen. Het is goed bedoeld, maar gauw gezegd. Maar ik leef nu en voel me zonder jou alleen. Dat is wel dwaas, maar toch niet slecht. De nieuweling van de zes in totaal in deze top 40. Nu muziek van Jürgen Boijmer. Vreugde in de dorp en open steden. Vreugde hier op onze planeten. Vraagt hier oismans maar. Darauf können wir nicht warten. Niemand schaut im Schicksal in die Karten. Wir müssen einer dem anderen für mich gestehen. Het is hem echt Jurgen Marcus overleed in 2018. Met een liedje. Einlied ziet hinaus in die Welt. 35 dus in deze Top 40.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 Ik toch zoveel kleine dingen van je kijken. Omdat ik steeds en blijvend dromen. Dat het toch zover zou komen, ben ik blij dat ik je niet vergeten ben. En zo heet het ook. Liedje van Joost Nuizel was eigenlijk zijn enige hit die, die had in Nederland. We horen de vorste kapel hem begeleiden. En het dameskoor Broekhuizenvorst. Ja, het de achtergrondkoor. Ja, leuk. 34 dus in deze top 40 week 23. <lacht> Today. Coconut coming tomorrow. Coconut coming today. Coco is always away. Coconut coming today. Coconut coming tomorrow. Coconut coming today. Coco is always away band Jackpot. Ze begeleiden zelfs ook nog Ben Kramer. Maar op een gegeven moment hadden ze een aantal uh, hits, zoals uh, bijvoorbeeld Is Everybody Happy and One and One is Two. Dat zijn slimme teksten en deze ook, nieuw dus op 33, nummer Coco. Nu een band uit Amerika, op uh... nummer 32. Imagine me and you, I do, I think about you day and night.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 Ja, het is leuk zo'n liedje een beetje verwarring te zaaien ja, over welk jaar we deze oude hitparade hebben. Het liedje komt niet oorspronkelijk uit dit jaar, nee. Komt uit 67. Deze hitparade zeker niet. Het was al donker als ik door Vorstadstraßen heimwärts ging. Daar was een Wirtshaus, aus denen das Licht nog op den Geestijk schien. Ik had de tijd en mir war kalt, toen Nog meer muziek dus uit Duitsland. Udo Jurgens, Griechischer Wein heet het, staat op 31. Een bandje uit Nederland, superformatie noemden ze het eigenlijk. Don't be scared to face the crowds. You're the one that made it better. Got to pay your price. By the time that you arrive, you'll be the pretty queen of life, a star. You're the big sensation. You're the greatest of the all, 'cause you're a star. Band heet Holland en volgens mij moeten we dat niet verwarren met die supergroep waar ik het net over had. De beroemde band Holland met de Hans Brinkers Symfonie. Een band die samengesteld was uit leden van de Sandy Coast, Gold Exception en The Shoes. Maar volgens mij is dit een andere band. Een groepje uit Utrecht met gitarist Hanno Gerritsen en zakker Fred van den Berg. Ditje heet Magic Mary en komt nieuw binnen dus op nummer 30 in deze oude top 40. 1900, nog wat. Nummer 29. Ja, dat is logisch, dat volgt altijd nummer 30. Nederlandstalig muziek nu. Het was winteravond en zo'n guur toen ik naar huis liep. Uit een cafeetje klonk muziek die mij naar binnen riep.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 Die mij zag staan. Wees welkom hier. Drink rode wijn. Reclame. Vergeet je al je zorgen. Drink rode wijn. Ja, er is een periode geweest dat dat allemaal geen probleem was. Dat er op uh, de top 40 gewoon liedjes in stonden die zeg maar, het alcoholgebruik stimuleerden. Want de eenzaamheid kan vreselijk zijn. Drink rode wijn, Joe Harris. Hij komt oorspronkelijk uit België. Maar ik hoorde geen zachte greep bij hem, zeker niet. Uit Brugge komt hij. Nu muziek uit Italië. Ik ben Maritielle, assai curiosa. Na cantinesca, na natatraze. Wanneer ik naar huis ga, toon ik briaca. Dik, moeder mia, faci me la pace. Lena, mia cara lena, tu sais la pena di kom het toch bekend voor het liedje gezongen door Tony Santagata? En volgens mij is dit het. Toch? Mijn leven is een story, zonder veel glorie. En voor zover ik zien kan ook Verschiet. Wat moet ik je vertellen? Eerst wat bestellen. Want als ik nog zo nuchter ben, dan gaat het niet. Geef jij me voor de gein nog maar eens een fijn glaasje rode wijn. Ja, staat niet in deze hitparade hoor, maar ik moest het even een stukje laten horen. Inmiddels hoor. zijn we beland bij, ze uh, bekijken. kijken, een beetje uit het gooi. Ze noemden zich in de tijd Husky. They could today. Dat zijn de eerste bandjes waar ook Martin Duister in gaat spelen. En op het moment dat hij toetreedt tot de band voor het een succes. Maar ik zou je zeggen, het jaar waarin wij die hitparade hebben, speelt hij al niet meer mee. Martin Duiser. De band Husky met de nummer Song of Praise op 27. Ik wou niet dat ik het met mij, zei hij. I niet hij. Ik luidde, howdy, luidde, ik luidde, ik Renate. En, uh... Hij ook al echt Nederland. Nederlands. Uh, hij emigreerde naar Australië toen hij twee jaar oud was. Dus ja, maar goed. Hij heeft toch wel van Nederlander natuurlijk. Renate, zo heet in het liedje, 26. Dit is de nieuw binnengekomen plaats deze week op 25. De Dizzy Mans Band. We zijn nog steeds aan het rechte rijtje. We willen dadelijk natuurlijk de nummer 1 hit draaien. Een nummer van een Amerikaanse zanger uit Texas... die als achtergrondzanger optrad onder andere voor Stevie Wonder. En Joe Cocker, hij zong ook nog in de film Grease uit 1978. En het is eigenlijk een beetje een eendasvlieger, ja. Goed nummer wel, zeker. Het ja, is natuurlijk logisch als het op 1 staat. Het moet wel goed zijn dan. 24 nu een band die in Engeland ongekend veel hits had. En natuurlijk uh, met zanger Nadie Holder, Sleet met Thanks for the Memory. Het jaar waarin Henny Kuiper wereldkampioen wielrenner wordt. Weet je dat nog? Lang geleden, toch? Hallo, Carla Breach, was op the log. trigger zijn Britse zanger, trompetist, orkestleider, zanger, een van alles. Net Cornella. Met zijn Ted Easton Jazz Band. Met een oud liedje. Oh Mona, 23, waarom het in die lijst staat, weet ik niet. Ja, gewoon een oud liedje wat ze opnieuw opgenomen hebben. Dan de muziek uit Turkije. Van de band White Butterflies 22 Sen Giddin. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, en het is van de Turkse band Bejas Kelebekler. Ik zeg het was helemaal verkeerd, maar goed, maakt ze wel uit. En dat was voor heel veel mensen was dat toch te ingewikkeld. Dus vandaar dat ze zich de White Butterflies noemden. 21 nu. Bentje uit Volendam. En we kennen ze het meest van uh, toch wel een beetje zat, zo zoet, zappige ballads. Maar vroeger maakten ze rockmuziek. Ik zou niet denken hè, dat dat van deze tennis is, maar het is toch echt waar. 21 dus, nu muziek. Uit uh, Spanje. 20, uh, 20 november van het jaar waarin wij deze, waaruit wij deze oude hitparade hebben. sterft oud-dictator Franco op 82-jarige leeftijd. De muziek dus uit dat land, Spanje. Een van de bekendste artiesten van de wereld, absoluut. Goede jonge Greetzias. Het heet Manuela, we gaan naar de linkerkant. Zo waren we net al met. Uh... Goed jonge geleefd, ja. nummer 19 nu. Een klassieker, zeker, met liedzangers Margriet S. Huis. En ja, op het drumstel zit in dit liedje Henny Huisman, het is echt waar. House for Sale. the van Lucifer House for Cell. Het volgende nostalgische lied staat op 18. Gezongen door een uh, Brits duo. Barry Corbett en Eileen. Wat zijn eigenlijk met achter? Geen idee. Weten we niet. Ja, we weten niet alles natuurlijk. Het liedje heet If You Go. Oftewel. If You Go. Waar zijn we nu? Ja, 17. Minnie Riperton. loving you, loving you is easy cause you're beautiful. Making love with you is all i wanna do Dragen van de autogordel wordt in Nederland verplicht. Ja, we zijn niet anders gewend natuurlijk. Hè. We hebben ze voor, we hebben ze achter. We hebben airbags, we hebben van alles en nog wat om die auto's maar veiliger te maken. Maar toen, begin van het jaar, was dat gewoon nog niet. Do it, Want die autogooden worden verplicht op 1 juni van het jaar... En Katie Kissoen, nummer 16 in deze hitlijst met Don't Do It Baby. En nu, nummer 15, Ferrari, Sailor Boy. Many days hit hadden ze in 1976 met Sweet Love. En een tijdje geleden hadden we daar een uh, hitparade uit, uit dat jaar. nummer 1 dus van Ferrari. En dit was de een na grootste hit Sailor Boy uit 1900. jaar. dat ga ik er nog niet zeggen. Ik weet je niet. I Zo heet het ook? Sing With Me van Tony Sherman 14. Week 23, 1900, nog wat het jaar waarin Saigon wordt ingenomen door Noord-Vietnam... terwijl de Verenigde Staten hun laatste burgers evacueren. Hiermee komt het einde aan de Vietnamoorlog. 13, de 13e originele versie, want we kennen het natuurlijk ook van uh, André van Duin die maakte in de tijd een persiflage op van zijn grootste liedjes wel. We zullen doorgaan. Ramses Shaffi. We zullen doorgaan Met de stootkaart Van de milde kracht Om door te gaan In de sprakeloze macht We zullen doorgaan We zullen doorgaan Tot we samen zijn Kennen we kennen natuurlijk ook van de liedjes Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder. En natuurlijk Sammy, dat waren misschien wel zijn grootste Muziek uit Schotland. Teenie Boppa Band, de Bay City Rollers. Just gotta tell anyway. Bijna alleen nog eventjes luisteren naar een stukje van nummer 11. Een van de grootste klassiekers aller tijden uit Nederland. Het kwam op nummer 1 in de Amerikaanse Easy Listening Charge. Maar dat gebeurde wel een jaar later. Ja, het komt een allerlei lijsten terecht. Ongekend, zo'n grote hit als dit wordt over de hele wereld. Ik zou je zeggen, toen het liedje uitkwam, vonden er helemaal niks aan. Dat nou, heeft een lekker lange intro, gaan we niet helemaal doen. George Baker Selection dus met Una Palona Blanca. Muziekvrienden, we hebben een oude top 40, week 23. 1975. Ik lees de top 10, we nummer 1 in. En een track uit de langspeelplaat van de week komt-ie. Nummer 10, ook alweer een productie uit Nederland. Het simplistisch verbond met Zoek Jezelf. Nummer 9, de Silver Convention met Save Me. Ja, Daar is disco muziek. Op nummer 8, Dooley Silverspoon met Bend Me Baby, ook al disco muziek. Nummer 7, The Guys and Dolls. Met there's a whole lot of love in them. Een klassieker. Nummer 6, Dieter King. hengt de Knife in de Jets. Ook al uit Nederland. Nummer 5, Matt. Een uh, minder bekend nummer van ze, Oh boy. Maar een grote heet ook wel. Nummer 4, Uncle. Van Big Mouth en Little Eve. Nummer 3, een klassieker. Love is All van Roger Glover en Guests. Op 2, nog eentje. Girls, girls, girls van Moments of What Nouts. En op nummer 1, die zanger. Die heet Jimmy Gilstrap. It's number one. the hey, Museum.nl The Music Museum. Het Muziekmuseum